Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel mensen willen wel een handje helpen met boosteren. Vlak voor het weekend deed de GGD een oproepje. Wil je helpen op een priklocatie? Meld je dan aan. En er zijn bijna 10.000 reacties opgekomen en die helpers kunnen van alles gaan doen. Het gaat er niet alleen maar om de functie van, van prikker, maar we zoeken ook bijvoorbeeld administratieve medewerkers en locatiehoofden. Zeker bij de wat oudere doelgroep is het fijn als er wat meer mensen op locatie rondlopen om ja, de mensen te kunnen helpen en te kunnen wijzen waar ze moeten zijn. Er hebben zich veel geneeskundestudenten aangemeld, maar bijvoorbeeld ook tandartsen en mensen die met pensioen zijn. De eindexamens zijn straks weer hartstikke normaal, schrijft de Telegraaf. Door corona en al het thuisonderwijs hebben sommige leerlingen een achterstand opgelopen. Daarom waren er de laatste keer meer herkansingen en mochten leerlingen één vak extra laten vallen waarop ze echt niet lekker hadden gescoord. Dat wordt nu dus anders, al die versoepelingen vervallen. Wel krijgen de scholen extra geld om gemiste lessen in te halen. De Peter R. de Vries zaak gaat weer verder. Camille E. en Delano G., de twee verdachten, staan voor de rechter. Er wordt vooral besproken hoe het onderzoek ervoor staat. Pas in de zomer gaat het inhoudelijk over de zaak van de moord op Peter R. de Vries. En eerlijk duurt het langst, maar dat het acht jaar kan duren, dat is wel heel lang. Een bergbeklimmer die jaren geleden in de Alpen een kistje met edelstenen vond, mag de helft van de inhoud houden. De man beklom de Mont Blanc en vond daar dus zo'n 300.000 euro aan smaragden, robijnen en safieren. Mogelijk waren die van een van de passagiers van vliegtuigen die waren neergestort in de jaren 50 en 60. De man stapte netjes naar de politie, maar omdat de eigenaar van de stenen zich nooit heeft gemeld, mag hij de helft hebben. De andere helft gaat naar de gemeente. Het weer, het is een bewolkte en kille dag in de loop van de middag en vanavond regent het ook nog eens en het wordt een gaatje of vijf. ZFM. Verkeers -update. Verkeers -update.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 Kunnen de kopzoeken mij vertellen waarom Sint-Nicolaas altijd weer zo onopgemerkt vertrekt, terwijl hij toch met zoveel tantan van de boot gehaald wordt? Waarom hem dan ook niet weer uitgeleiden gedaan, als hij zijn goede gaven heeft achtergelaten? Ja, het is onzin om je een ongeluk te schreeuwen langs de kant van de weg als Sinterklaas platzak is. <lacht> Dat doe je niet. Sinterklaas is voor het Sinterklaasfeest, is het Sinterklaas. Maar na afloop hoort hij gewoon bij de bejaarde probleem. <lacht> En toch uh, moeten we ons niet vergissen, meneer. Zo'n Sinterklaas die niks bij ze geeft, die kan nog wel eens meevallen hoor. Een man is vergeetachtig. <lacht> kan nog wel eens iets hebben zitten. Klein worstje in zijn bijgt. Ik heb die bijt wel eens uitgekant op 7 december. Ik kwam hem tegen, ik denk, er zit niks in. Nou, een metertje vond ik toch nog een worstje. Een <lacht> stukje banketletter is een bijgt... Ik denk, weet je wat, ik ga meteen even doorrammelen. Er vielen nog schitterende chocoladeletters uit zijn tappert. Allemaal gees. Ik heb een hele fijne voornaam, moet ik Maar de fijnste voornaam had mijn oom Willem. Die heeft zich een rolbehoefte gereed aan Hij is ook gestart, hè? Hij is gewoon doodgeraden en wees, begrijp je wel. De kinderen werden ook wees. Allemaal wees. <lacht> Ze hebben hem nog geprobeerd te opereren. Het dat helemaal vol. <lacht> vol banketlappen. Helemaal vol. Een eh, borstplaat was het eigenlijk. Niet alleen de borst, alles was vol met borstplaat. <kliek> de arts vroeg hem nog: Hebt u pijn? Hij zei. Een beetje marsenpijn. <lacht> maar. Uh, Heel anders is een andere oom van mij, die heeft het beroerd, dat is oom Isidor. Heeft een I. En uh, zijn vrouw zegt wel eens: Ach, man, zit er niet zo treurig te kijken? die man is helemaal somber als het Sinterklaasfeest nadert. Kijk naar nou, oom Willem, die is dood. Jij leeft nog. Met die noem je dat leven? Dat is de moeite van het kouwen, nietwaar? <lacht> ja. ja. Wat hebt u voor een voorletter, meneer? Een R. ...moet u helemaal geen problemen hebben, u zit goed. Ja. Je hebt tijd genoeg, ben. ben niet zo nerveus. Ik ben niet nerveus. Ga je gang. Heb ik al iemand aan de lijn dan? Ja, zeker. Ik hoor niks. Ik hoor niks. Peter? Nou, Sinterklaas? Ik hoor niks. Hallo, Ja, zeker. Oh, ah. ik, had, ah, ik, ik hoorde je niet, Sinterklaas. Sorry, neem me niet kwalijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat fijn dat u weer in het land bent. Ja, ik, uh, ik vind het ook heel fijn. Ja. Alleen alweer bijna naar huis. Ja, want er is niet zoveel te doen om Sinterklaas dit jaar weer, hè, met de corona. Ah, voor de kindjes uh, heb ik uh, natuurlijk een hoop... ...nog wel kunnen doen. Ja. Alleen, ja, helaas... Um, had in, ...hadden ze in Zandvoort... ...allemaal hele leuke dingen voor me bedacht. Dat ik met de kindjes in het dorp mocht. Ja. En helaas... Um, ...ja, heeft corona daarvoor gezorgd... ...dat ik daar niet naartoe kon. Maar... ...in tegenstelling tot vorig jaar... ...kon ik tenminste nog wel... ...de kindjes verwelkomen op het strand. Ja, ik stand, was, het was druk op het strand, geloof ik, hè? Het is altijd zo leuk ja. in Zandvoort. Supergeleuke kindjes en allemaal enthousiaste kinderen. Zo blij dat ik er weer was. Ja. En ik uh, zelf vind het ook altijd erg fijn om in Zandvoort aan te komen. Ja, dat snap ik. Frisse lucht en zo, hè? Weinig kans op coronabesmetting hier, door de frisse Heerlijk. lucht. Heerlijk. Heerlijk ja. op het strand. En altijd mooi weer. Ja, nou ja. Nou, van de week niet, maar goed. Maar, euh, maar verder, voor de rest heeft u, zijn er eigenlijk geen activiteiten geweest... Tenminste, of ik heb het gemist. Uh, nou, er zijn zeker wel activiteiten geweest. Zeker op de dag dat ik uh, uh, mocht aankomen in Zandvoort. hebben de, de uh, mensen die uh, mij verwelkomen allemaal spelletjes georganiseerd ja. in het dorp. Mijn uh, pietenband was er. De Pietjes hebben de kindjes uh, vermaakt. Uh, lekker pepernootjes uitgedeeld er uh, zijn best wel wat activiteiten geweest. Ja, maar, maar voor de rest... ...komend weekend geen grote feesten meer. Uh, ik heb het veel te druk... ...om al uh, schoentjes en uh, ja. inkopen... Die, uh, ...die allemaal misgaan... En, de, ja. en, de, en, de, ...en het pakjesruim... ...dat nog steeds dicht zit. Dus wij hebben... ...een behoorlijke uitdaging... ...om dit weekend alle kindjes... ...op ja. tijd uh, van cadeautjes te voorzien. Ja, en ik maak het nog een beetje groter... ...van ik heb hier naast me zitten... ...een, be een beetje een... Een brommerige oude man inmiddels. Oh, oh. En, en die, die, die, die, die wacht nog steeds op een zak pepernoten van u al een jaar. Uh, dat kan alleen meneer Ben zijn. <laughs> Hoe, zie, dat klopt dus. Goedemorgen. Ja, ik, ik, elk jaar zie ik weer een briefje van hem in zijn schoen zitten. En elk <laughs> jaar vraagt hij om een zak pepernoten. Nou. Maar zoals het altijd gaat... Je krijgt alleen wat als je lief bent. Ja, nou Ben... Nou, ben je je bent toch het hele jaar aardig geweest tegen u, Sinterklaas? Um, ik laat mij altijd informeren door de pietjes. Ik hoor niks. Een beetje valse informatie begin ik in fake news, krijgt u. Ik hoor niks meer, klopt dat? Nou, ik ben er nog steeds. Ja. Uh, ja, nu weer wel, ja. Ja, maar uh, ik, uh, ik zal mijn pietjes vragen of ze toch nog een keer willen. Overwegen of uh, meneer Ben ja. en wat pepernotjes. Uh. Nou, misschien. Hij dank zit, u, dank u. Hij zit nu in de studio op de tolweg. Misschien kunt u tussen <laughs> nu en uiterlijk twaalf uur even de zak komen brengen. Kunt u dat Sorry. regelen met een van de pieten? Zoals ik al zei, ik heb het gevoel terug. Ja, maar goed. Ik kan vragen of mijn pietjes ja. daar eventueel tijd voor hebben. Ja, heel graag, want Ben die zit te wachten op zijn pepernoten. Ah, en, ah. Um, <laughs> nou, u gaat Niet eigenlijk... anders dan dat hij klein was, hoor. Ja. <laughs> u, uh, u neemt ook weer een grote zak mee terug naar Spanje of Portugal. Waar gaat u naartoe? Spanje? Spanje, ja, Portugal is mijn buitenverblijf, maar uh, in Spanje uh, ga ik uh, zetstaat naar uh, huis. Uh, heb ik één verzoek aan u. Kunt u ons hele kabinet meenemen in die zak en dan in Spanje ergens opsluiten? U weet dat ik een kinderliefhebber ben. En, uh, ja, maar die zijn allemaal volwassen mensen dit. Politiek en kinderen die gaan niet samen. Nee, dat is uh, waar. Dus, uh, nee, ik uh, ben bang dat u het zelf moet doen met Ach. uw uh, politiek hier. Oké. Okay. antwoord... En landelijk. Oké, okay, nou, dat gaan we doen. Ik, uh, ik kijk naar Jelmer en naar Ben. Uh, ze zijn alles weer lief geweest, dus die kunnen hier blijven, denk ik. Fijn, fijn. Nou, ik, uh, ga, ik ga weer snel verder ja. om, de, om de schoentjes uh, nog van vanochtend uh, na te lopen. En dan ja. voor morgen en dan zondag hoop ik dat ik alle kindjes weer ja. kan voorzien van mooie cadeautjes. En wij zien zo in een grote zak pepernoten tegemoet. Alvast bedankt en een prettige dag. Geen dank. Dag, Dag Sinterklaas. Dag hoor. Hoi. stuur ik hem een kaart. Ik schrijf hem hoe het met me gaat, een goed gelijk is een paard. Ik maak een soort van grapjoh, een zak van zwarte piet. Maar shit, heeft het dan blijkbaar druk, want antwoord krijg ik niet. Wanneer ik op vakantie ga en toch in Spanje ben, dan rijd ik even bij zo langs een ze zo'n om ze heel kennen. Helaas, helaas, is het nooit thuis al zonder een zwarte piet. Die trouwens in zijn vrije tijd opvallen bleek je ziet.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 But they all think Eten. Ja. Goedemorgen. Wij goedemorgen beginnen met, uh, van Kuik. Goedemorgen. Zegt voordat wij beginnen met de trekking van de loten... Ja. Uh, moeten wij nog dit programma gaan aankondigen. Dat wil ik nu gaan beginnen. Ja, uh, is. Het is vandaag 4 december 2021. Weer een hele nieuwe aflevering voor Goedemorgen Zandvoort. We hebben het eerste onderdeel hebben we inmiddels achter de rug. Dat was de kennismaking met Sinterklaas. Dit programma wordt gepresenteerd door Ben Zonneveld, die zit naast mij. Goedemorgen. Goedemorgen, Ben. Goedemorgen. En uh, Jan Koper doet de techniek en heeft voor de muziek gezorgd. Ikzelf presenteer een beetje mee en heb de redactie gedaan. Dan hebben wij uh, het tweede onderwerp, Peter, dat ben jij. Ah, dat ben ik dus. Ja, en dan daarna gaan wij praten met een nieuwe politieke partij in Zandvoort. Zandvoort ja, Echt ja, Eén. Ik weet het. Met meneer He's grieft je... Ja, we, we doen het niet met jou, Peter... Nee, begrijp De laatste keer dat ik jou gesproken heb, gesproken, heb je mijn uhm, mening over de, de politiek kunnen, ja. kunnen aanschouwen. Omdat... Ja, ik weet het, maar dat gaan we hier nu niet in de herhaling <lacht> doen, Peter, want je nee, bent nu live nee, in de uitzending. Nee, <lacht> <doet we. fut> uh, dit was het eerste uur, Dan, dus het laatste onderdeel spreken we met de voorzitter van de nieuwe partij Zandvoort, de echte 1, dat het <tuggeten> weer Griffioen en Ben gaat hem met vuur aan de schenen leggen over het ja. hoe en waarom. Zou we helpen? Nee, Peter, je bent nog niet aan de beurt. Ben, wat doen we in de tweede uur? In de tweede uur uh, hangen we gelijk uh, de lijn op naar Peter, want die is dan al lang klaar met die loodjes. En dan praten wij met Harm Gouwstra over uh, de update van de boosterprik. Hoop, onduidelijkheid, uh, waar, wanneer en opschalen. We gaan dat uh, horen van Harm. Uh, Nederland wordt overgenomen door ratten en muizen. is het tweede onderwerp en daar praat Jeroen Baldwin over. Oh, gezellig. En als laatste komt onze vaste gast Gerard Schol te vertellen over de wintergasten in de Duinen. Nou Peter, je bent nu aan de beurt. Nou, ja. je mag nu los. Ik neem aan dat je bij de notaris zit op dit moment. Uh, ja, ik, ik zit momenteel met Claudia en mijn lieftallige bestuurslid uh, bij het huis van Frank van de Valk. Ja? Onze, onze huisnotaris. In de Kostverlorenslaat zitten wij. Uitzicht uh, op bejaardentehuizen enzovoort. Oké. Okay. En... Uh, Onder het uh, toeziend oog van, uh, van onze notaris hebben wij een 21-tal prijzen uh, weten te trekken. Uh, ik heb erop toegezien dat uh, de, de, de bonnetjes waarop stond Van Kuik... Die zijn, zijn geëlimineerd. Die hebben we vernietigd, verbrand. Heel goed. Uh, ik durf uh, ze al is, niet eens meer in te sturen als ik weet dat jij uh, het uh, uh, landje En, en uh, de, de, de, ik, ik heb begrepen dat uh, de vriendin van Gert-Jan, dat die Angelique heet. Ja? Uh, ik, ik weet niet haar achternaam. Ook eruit. maar alle, alle donnen die met een A begonnen of Angelique opstonden, ook die hebben we ritueel verbrand. Ja, ja. Dus die doen niet nou, mee. Toch doen ook. doen de, de, lood de lood uit Spakenburg, spakenburg eigenlijk mee? Wat zeg je? De lood uit Spakenburg. Mogen die wel meedoen? Loten uit Spakenburg, die, die doen zeker mee. Dit is <laughs> okay. ja, nou ja. <laughs> dus toch ja, gewoon ja. een corrupte bende. Mag ik de notaris geven, ja, nee, nee, nee, nee, nee, Anderlein, nee, nee, nee, nee. Peter? We hebben, we hebben een speciale band met e Spakenburg. Ja. Uh, moet je maar eens aan Ben vragen hoe dat precies zit? <laughs> ja, oké. Maar Peter, ik wil even de notaris spreken. Kan dat? Ja, een ogenblikje. Frans van der Valk, hè? Ogenblikje, hoor. Ja, hier de notaris van de Valk. Oh, ik Frans. Oh, dat klinkt wel heel bijzonder, moet ik zeggen. <laughs> nou, goedemorgen. Ik, heb, uh, goedemorgen. ik heb al weinig heren. vertrouwen in de trekking. Maar goed, we gaan het toch oh, maar nee, proberen. Het komt helemaal goed. goed. Oké. Okay. Oh, deze begint met de eerste twaalf en dan oh, uh, oh elf en dan doe ik de rest. En, en wat gaan we winnen? Nou, dat hoor, je. hoor maar. Dat ja, komt helemaal ik, goed. Ik ben benieuwd. Ik sta in de aanslag. Oké. Okay, Kom maar op. Ja. Ja, Dank u wel, mevrouw van de Valk. Uh, hier is hij weer, Peter Bluis. Ja. Zal ik beginnen, Gert-Jan? Ja, graag. Okay. Ik kan niet wachten. Ah, Een cadeaubon van 10 euro... aangeboden door Grand Café XL... <coughs> gewonnen door Ger Warmerdam. Een fles wijn... aangeboden door Hotel Hoogland... gewonnen door Stefanie Hirsch. Een cadeaubon van 20 euro... aangeboden door Bloemsierkunst Bluis... Ja, familie. Adrie Bulee is de trotse winnaar. Een kilo bobkaas. Wat dat voor kaas is, weet ik niet. Maar dat is aangeboden door Kaashuis Tromp. Gewonnen door J. Koper. Ik weet niet of dat Jelmer is. Jelmer ja, Koper? Die... J. -J Koper, Er staat ja. niet bij... Uh... Ja hoe die verder heet, maar... we gaan het nog nader onderzoeken. Ja, Als het jammer is, dan, dan heb je kans... dat de kaas een opeens duur gaat worden. Maar goed, okay. we gaan verder... met het Pitspilspakket... aangeboden mm. door Rabbo uiteraard... gewonnen door Fred Koeler. Een cadeaukaart van 25 euro... aangeboden door Marcel's Vers Theater... gewonnen door... R. Kok... Uh, nee, niet met COCK, uh, noem ik <laughs> uh, een schat. Een cadeaubon van 20 euro, aangeboden door de Zandse Apotheek, gewonnen door meneer of mevrouw, daar stond er niet helemaal bij, Baudamère. Uh, Mooi dan. Uh, ja, zeker. Een kaaseldu-stel met, met kaarsvondu, uh, aangeboden door de Kaashoek, gewonnen door A. Vermaat een pakket voor buitenvogels. Aangeboden door Ben en Eugenie, de dierenspecialisten van dit dorp. Aangeboden, aangeboden door, uh, door Ben en Eugenie uiteraard. Uh, Gewonnen door Jaylin Buitenhek. Ja, je komt de meest mooie namen tegen. Ja, zeker. Kan ook alleen maar een mooie vrouw zijn. Dat kan niet missen. Dan hebben we een zak oliebollen en appelvlappen. Aangeboden door Harry... O oh nee, Harry Fase heet het. Sorry, ik, mijn eigen. Uh, die is gewonnen door Olga Vermeij-Meijer. En een saté-menu menu, uh, aangeboden door Snackbar het Plein, gewonnen door H.J. van de Sluis. Ja, ik ga in een razend tempo, dat waren MF prijsjes. en nu neemt mijn liefstallige medebestuurslid bestuurslid van het overzicht Claudia Pieters, neemt het over. Uh, ik verbind u door. Uh, goed. Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw. Goedemorgen. U gaat de tweede serie doen. Ja, hier komen ze. Uh, het verrassingspakket van het Zandvoorts museum Gewonnen door mevrouw H.M. de Jong. We hebben een waardebon van 12,50 van viskraam Arie Guid. Die is gewonnen door A.C. Wiggers. Dan heeft José <coughs> Kuivers een ontwormingskuur gewonnen voor hond of kat. Oh, Daar is die ja. weer van de dierenkliniek in Zandvoort. Uh, dan hebben we een cadeaubon van 15 euro van Vlugfashion, Gewonnen door Wilna Keuning. Wilma? Uh, nee, Wilna. Oh. We hebben het echt nog geverifieerd, maar okay. het is Wilna. Ja, het is een ja, ja. Okay. ja, wij dachten ook Wilma, maar het is dus met een N van Nico. Dat geloven we uh, dan hebben we een zak vet essentials voeding, ook voor hond of kat, van de dierendokters. Dat is op de krocht, van Wil... die is gewonnen door Wil Hendricks. Uh, Centerparks doet een toegoedbon van 15 euro. En die is gewonnen <kijkt> door Erfvoorts. P. Bol heeft gewonnen een cadeaubon van 25 euro van de Pearl, van de brillenwinkel, op de krocht. Esther van Dam een cadeaubon van 20 euro... van Bloemenhuis Bluis, maar dan in Noord. Domino's doet een medium pizza. En die is gewonnen door F. Rijer. En de laatste is gewonnen door S. Korte Kaas. Dat is een cadeaubon van 15 euro van de Bruna. Nou, kijk eens dan. Dit zijn ze weer voor deze week. Er zijn dus weer meer dan 20 mensen erg gelukkig geworden. Alleen ik kijk ja. hier om mij heen in de studio... En dan zie ik alleen maar zure gezichten van... Nou het... ja, ja je kopen zou kunnen, hè? Nou, jammer, die heeft niets in, ingevuld. Oh, nou, dan ik... hebben we, dan... Jullie zitten er niet bij, hè? Nee, volgende nee, keer. We... Nee, nee, nee. Ik wacht met mijn bonnetjes invullen tot keer. er een onafhankelijke trekking is... waar, uur, waar meneer Bluis niet de aan meedoet. Ja, wij, wij wachten op een, uh, een ordentelijke trekking die uh, legaal genoemd kan worden. Ja, ja, ja. Maar ja. zolang meneer Peter Bluis erbij betrokken is, heb ik daar twijfels over. Hé, volgende week... Wie komt er volgende week de uitslag doen? Ik geloof weer uh, hebben we dezelfde setting. Ja. Weer met Peter Bluis? Ja, ja, ja. ja. Nou, dan wachten we nog even uh, met het indienen van, uh, van de loodjes. Lacht, ja. Hey, de, ja, je wacht tot de volgende. De de, het inleveren van allerlei loodjes. Uh, die, uh, <tie> ik zie alweer dat ontzettend veel uh, Zandvoortse bedrijven aan meedoen. Uh, ja, zeker. We hebben heel veel sponsoren. Uh, heel veel prijsjes. En tot wanneer loopt de loterij? Uh, Peter, tot wanneer loopt de loterij? Uh, die loopt door eind december. Uh, oh. Ja, ben je er nog? Ja, ja we zijn ja. er nog. Nou, die, die, die, de laatste trekking uh, is 8 januari uit mijn hoofd, uh, waar de hoofdprijzen en de tweede ja. prijzen uh, bekend gemaakt uh, gaan worden. Maar dus tot en met wanneer en kun je de loodjes inleveren? Uh, tot eind december, tot 31 december. He. En, het, het heet ook de, uh, de loterij Klinkt logisch. En wat zijn de inleveradressen? Even... Uh, Inleveradressen: uh, Bloemenhuis Bluis in de Haltestraat in Noord, uh, bij Marco, uh, bij de Hema, uh, bij uh, Centerpark, de Receptie. Uh, waar ben jij nog meer geweest? Peter Tromp, denk ik. ik. Uh, bij Peter Tromp, uiteraard. Bij uh, De Kaashoek in de Haltestraat, bij Pearl, de Brillenwinkel. De Hema had ik al genoemd, ja. Ongeveer bij elke winkel dus. Ja, ach, je, ziet, je ziet een enorme ton en er staat oh, okay. een enorme ah. poster op van de OVZ, dus dat kan haast niet missen. Ja, kaartsoek had ik genoemd, allebei. Ja. Uh, misschien wel leuk om te vermelden wat, wat de hoofdprijzen zijn. Uh, je kan een jaar lang gratis... Pizza winnen bij Domino's. dan d'Anvers uh, biedt een jaar lang gratis friet aan. Uh, dus uh, eet je maar helemaal klem is het uh, is de vies dit keer. Uh, Hotel Hoogland een overnachting in een luxe kamer met wilpuur. voor twee personen. Uh, Centerparks een. Bestedingsvoucher ter waarde van 250 euro voor een verblijf in Nederland, Duitsland of België. Het circuitpark Zandvoort biedt vier toegangskaarten aan voor Race Square: dat is een soort sim-verhaal. Ja. Ja. Dat doen ze twee maal. Stiphout... biedt aan een Samsung-tablet en uh, Albert Heijn een Delonji Espresso-machine. Zo. Nou, dat zijn toch prijzen, hè? Dat zijn echt uh, mooie van prijzen. Ja. Want die dus ik koffie. ik zou zeggen, shop je helemaal klem... Ja. en ga lekker overal uh, lokaal je, je boodschapjes doen. Ja. Lever zoveel mogelijk kaart in... en dan zorg ik er persoonlijk voor dat je niet wint. Nee, dat snap ik. Maar... Ja, dat ik dat er, maar de, de, de, de boodschap komt over. Nee, niet? dat is heel duidelijk. Maar goed, ik ga een menu klem kopen in Zandvoort. Dat <hijf> deed ik toch al... En ja. uh, dat doen we onder schuilnamen, maar die komen volgende week wel voorbij. Ja, dat, dat lijkt misschien, misschien wel verstandig. Dat ja. je inderdaad met uh, okay. een alias je, je, je kaarten, uh, je ja. bootjes inlevert. Uh, ben zit te popelen je... om nog een vraag te stellen. Ja, ja gezien, gezien de gang van zaken tijdens de uh, trekkingen en zo, zou ik toch graag. Uh, ...zien dat jullie de uh, laatste trekking... ...en uh, de trekking van de hoofdprijs... ...hier in de studio kwamen doen. Ja, ja natuurlijk. De ja. natuurlijk. Uh, Desnoods doen we het in Spakenburg. Het maakt me allemaal niks uit, meneer Zonneveld. Als je nou, in goed, de verkeerde he? boot zit, dan komt het wel goed. Nou, Peter, ja, ja, ja, bedankt. Ja, nee, Peter, Jongens, bedankt. succes met het programma verder. Ja. en uh, Stem op zee. Of doen niet? we? Nou, <laughs> okay. dat weet ik niet. Hè? Nee, ik ook niet. Zeker niet. We gaan uh, zo een uh, goed interview met Hoi. de zee houden.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 This Bij, uh, goedemorgen, Zandvoort. Um, met uh, veel tamtam -tam en allerlei interviews hebben wij uh, kennis genomen van de nieuwe lokale partij Zee. Zandvoort echt één. En als het goed is, praten wij met Arie Griffioen, dat is de nieuwe voorzitter van de partij. Goedemorgen. Dag, u ook. goedemorgen. <coughs> Pardon, u uh, bent tot deze oprichting uh, gekomen, neem ik aan. Heb ik zo uh, begrepen? Uh, ja. U heeft meegedaan aan de cursus Politiek actief.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 ...oprichting van een politieke partij... ...die heel graag mee wil doen aan de verkiezingen volgend jaar maart. Maar viel, viel het dan op in die uh, cursuspolitiek, politiek actief... Uh, ...in de gesprekken met uh, politieke partijen en, en uh, de cursusleider... ...dat het allemaal niet zo goed geregeld was? Nou, wij, in Zandvoort heb je 17 raadsleden... ...die zijn verdeeld over acht fracties. Als je dat landelijk zou vertalen... ...dan heb je ongeveer 70 fracties in de Tweede Kamer... ...dat zou iedereen heel gek vinden...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 je bent inmiddels de derde partij die uh, klaagt over de bestuurscultuur. Wat is daar eigenlijk mis aan? Nou, wat is er mis aan? Uh, er ligt een omgeving. Of, of een andere bestuurscultuur, hoe, hoe wilt u dat? Uh, nou, meer, meer eenheid in de besluitvorming. Kijk, als iedereen hetzelfde wil, iedereen wil uh, met, met respect voor de historie en de cultuur voor Zandvoort. Uh, het dorp.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 Als je goed met elkaar... Zet. Kijk, we geven 60 miljoen uit per jaar. Dan mm. verwacht je toch dat er een soort van professioneel bestuur zit... die gewoon de goede besluiten neemt... die goed zijn voor iedereen. Dan moet je het over de inhoud hebben, niet over elkaar. U, uh, uw partij constateert ook dat er een hoop oud-zeer in zit... Hè, en dat, ja, uh, ja. Uh, dat dat merkbaar is in, uh, in, in de keuze en het stemmen van, uh, van de raad. Um, dat wilt u ook weg hebben? Dan zou je dus eigenlijk de hele raad moeten vernieuwen. Nou...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 We zijn ook allemaal onafhankelijk. We hebben geen ondernemersbelangen in Zandvoort en Beemsveld. Dus we willen daar heel objectief in gaan stappen. Um, uw, uw partijleden en degenen die op de kieslijst staan... die hebben allemaal nog een achtergrond die redelijk gestudeerd is. Heeft dat dus voordelen? Um, dat, dat, dat zou kunnen. Dat is niet strikt gezond. Op zaken. Ik, ik kan hem ook anders vragen. U gaat zonder politieke ervaring uh, naar de raad toe. Heeft dat zijn voordelen? Dat, dat hoeft geen voordeel, dat hoeft geen nadeel te zijn. Kijk, dat wij toevallig... Het geldt niet voor iedereen hoor... Dat we allemaal gestudeerd hebben, dat is toeval. Het wisten van het vooral. <laughs> nee. Nee, dus dat komt gewoon zo samen. En we hebben, we hebben een kerngroep met, met een, een mens of vijf, zes... We hebben om ons, mee, om ons heen een groep waar we heel veel mee spreken, mee spreken eigenlijk wekelijks. En dat zijn mensen van allerlei pleinluisjes, dat is heel goed. En er zijn ook heel veel mensen bij die helemaal niet gestudeerd hebben, uh -huh. dat is ook heel goed. Uh... we willen er ook voor iedereen zijn. Uh, we willen bijvoorbeeld ook uh, veel aandacht aan zandwoord uh, Nieuw-Noord besteden, veel aandacht aan armoede besteden. Stoppen nu ook heel veel tijd in, in gesprekken met mensen die er veel van weten, die er rondlopen, die in de mantelzorg zitten, die dus te maken hebben met mensen die naar die voedselbank moeten om geld, om, om, om spullen te halen om te eten. Zijn uh, al dit soort gesprekken op maat uh, voor, de, voor het verkiezingsprogramma? Ja, maar ons verkiezingsprogramma: dat, dat is niet zo dat wij op dit moment zeggen dat wij met heel heldere standpunten komen van we willen geen betaald parkeer of we willen niet samenwerken, anders met ik halen. We willen heel goed onderzoeken wat mogelijk is en wat niet mogelijk is. En van daaruit met ideeën komen om dingen te verbeteren. Ja, de, de, uh, gezien de, de, de vieze programma's. de een die heeft een stuk van 28 pagina's en de ander komt met een A4'tje, zullen daar toch concrete dingen op moeten staan waarvoor u bent tegen die tijd? Ja, nee dat dat, dat snap ik. Dat gaan we ook doen. Wij, wij gaan uh, op 1 op A4 gaan we zeg maar tien one-liners zetten waar wij voor staan. En die team one-liners worden dan onderbouwd met twee r vier met achtergronden en waarom, waarom wij dat vinden. Dus wij komen ook wel degelijk met een verkiezingsprogramma. Ja, um, ik heb nog een stukje uit de krant. Hè. Uw speerpunt is een zorgvuldige en transparante besluitvorming. Um, u stelt dat veel partijen met een standpunt kom, komen, en ja. u uh, wil dan komen met gerichte oplossingen. Uh, heeft u daar een voorbeeld van? Nou, ik zal het voorbeeld geven. Bijvoorbeeld in de raadsvergadering van uh, oktober werd er gesproken over in Zandvoort Noord... het neerzetten van een 24-7 toilet waar iedereen naartoe kan, voor gasten en, en, en, en toeristen. Toen dacht ik, ja, eigenlijk had dat er al lang moeten staan uh, als je 5 miljoen uh, toeristen per jaar krijgt. En later dacht ik, waarom niet ook tegelijk in het centrum of in Zuid zo'n ding... ...waarom niet langs de hele strook zoiets? denk, ja, waarom, waarom moet je dat niet wat, wat, wat verstandiger doen? Bijvoorbeeld op één plek en waarom niet alle drie? Dan ben je in één keer klaar. Ja, er, uh, over het openbare toiletten in Zandvoort... ...wordt inmiddels, uh, als ik het goed heb, een jaar of vijf gedebatteerd... ...in de diverse werkgroepen en het komt er niet van. Is, is dat... Ja, nou, dat, begrijpen we. dat begrijpen wij dus niet. En daar ben ik dan misschien naïef in... ...maar uh, als je nogmaals 5 miljoen toeristen per jaar krijgt... Dan moet je toch begrijpen dat die dingen er eigenlijk al zouden moeten zijn. Hoezo kun je er een vijf jaar over debatteren? Nou ja, voor mij is het helder. Dat kan je mij niet uitleggen. <laughs> nee, dat kan je ook niet uitleggen. Nee, dat, uh, ja, dat, dat is zou een kritiek hele praktische... Op de huidige, dat is geen kritiek op de mensen, maar wij constateren dat dat zo gaat. Uh, die Watertoren heeft heel lang geduurd, die Zuidboulevard duurt heel lang. Nu is er weer allerlei gedoe over het parkeerbeleid, wat ingaat... Uh, ik denk, wij denken dat het anders kan. En wij hebben bewust een naam gekozen die heet afgekort C, maar dat, dat staat voor Zandvoort echt één. En wij bedoelen ook dat we echt één uh, met z'n allen uh, vanuit het goede wat we willen voor Zandvoort en bent veel, dat we voor elkaar moeten willen krijgen. Dat moet er niet zo'n probleem zijn. Dan hoef je toch niet vijf jaar te doen over te letten. Nee, ja, en, en er zijn nog veel meer voorbeelden die, ja. uh, die, die stil liggen. Um, ik, ik vraag mij af... Um, en, en ik gun u altijd het voordeel van de twijfel... en ik hoop dat het gebeurt... hoe je dat er dan doorheen krijgt. Um, er wordt gesproken over openbaar toilet. Dat komt er niet van. En nu willen we het wel. Omdat ik blijf even bij dit voorbeeld. Um, kan je dat er doorheen drukken dan? Nou, ik, nee, ik denk dat je, dat je veel meer met, met, met alle raadsleden met elkaar moet overleggen dat het nodig is voor Dat het goed is voor het beeld voor Dat je dus eigenlijk met z'n allen vindt dat het er moet komen. En als je dat besluit hebt genomen, dan wordt het makkelijker. Want dan moet je gaan praten over hoe en wat het kost en waar en de locatie. Ja, dan kom ik uh, toch terug bij uh, wat u constateert dat de partijen een standpunt uh, innemen en vervolgens daarbij blijven en klaar. Ja, maar als ik nou zeg, hè, ik, ik hoor mevrouw Verhey zeggen... ja, we zijn bezig met een toilet, openbaar toilet, op de Noordboulevard. En wij zouden zeggen, ja, dat is een goed idee, maar doe ook het midden- en doe ook Zuidboulevard. Ik kan me niet voorstellen dat iedereen zegt, dan gaan we, dat vinden wij geen goed idee. Nee, dat kan ja, ik me ook ja, niet zeggen, voorstellen. Dat een dat is, goed dat is, idee. Uit, uit ondernemerswereld uh, zie ik nu ineens dat uh, Talassa 15 uh, openbare toiletten gaat neerzetten. Ik denk, ja, dat zijn slimme beslissingen. Ja, maar dat komt ook omdat we natuurlijk als, als, als bestuur van een gemeente dat laten liggen. En dan gaan anderen natuurlijk het, het gat opvullen. Ja, dat. Uh, en dat, min... dat roep je dan wel over jezelf af natuurlijk als, als gemeente. Ja, het is eigenlijk een miskleun van, uh, van de gemeente dat een ondernemer het moet doen. Nou ja, miskleun is denk ik wel een groot woord, maar het is wel een sprekend voorbeeld dat je dus hier iets laat liggen wat je misschien niet zo had moeten laten liggen. Mm -hmm. En dat moet een leereffect zijn voor overmorgen. Ik uh, kijk, kijk even kijk, naar Gert-Jan. Jij had ook nog een vraag. Ja, ik, uh, <coughs> ik, heb, mm -hmm. ik ben Gert van Kuik. Ik zit uh, hier ook mee te presenteren. En ik, ja. ik heb nog wel een aanvullende vraag. Uh, van, stel, u krijgt twee uh, zetels in de raad. Dat, dat zou misschien kunnen. Wat doet u eraan om ervoor te zorgen... dat u niet binnen een jaar gewoon onderdeel bent van de bestuurscultuur? Want dat gaat heel makkelijk. Hè? Voor je het weet ben je er zelf deel van. Dat zie je in Den Haag... Uh, wat doen jullie om dat te voorkomen? Ja, dat is denk ik een hele belangrijke vraag. Um, wij hebben ook gedacht van ja, stel je nou voor dat we één of twee zetels zouden krijgen. Moeten wij dan wel uh, als politieke partij willen blijven bestaan? Want dan bereiken we niet ons doel. Een andere gedachte is dat we, dat we zeggen... oké, okay, we hebben twee zetels... we gaan de komende vier jaar bouwen met elkaar... en we hopen de volgende keer dus drie of vier te hebben. En dan gaan we die vier jaar echt proberen... om samenwerking te zoeken met met name andere lokale partijen... en misschien ook wel landelijke politieke partijen... die hier eh, zetels hebben. En dan worden we beoordeeld wat we daar doen. Dat zou zomaar kunnen. Maar we willen echt naar, naar een bestuurscultuur...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 drieënhalf jaar geleden ook gepoogd om samen te werken... door een breed gedragen raadsakkoord erin te gooien. En iedereen was daar vol ja. lof over. We gaan met z'n allen de goede kant op. En je zag dat al gauw versplinteren. En uiteindelijk heeft het drie wethouders gekost. En we zijn eigenlijk terug bij af. Um, er zijn nu drie partijen die uh, zeggen dat er bestuurcultuur anders moet. Hè? De VVD wil dat met Sven. Jong Zandvoort wil dat met uh, Jerry Kramer en, ja. en, uh, en Kim. Ja. En Kim. En u wil daarbij, dus eigenlijk heeft u al een samenwerking met drie partijen. Nou, dat is heel goed. Twee partijen. Ik juich dat initiatief van Jong Zandvoort eigenlijk heel erg toe. Ja, uh, Ik vind dat prima. Waren het niet dat dezelfde uh, twee leden die daarin zitten... vier jaar geleden nog uh, uh, leden van de VVD waren? Ja, maar goed. Kijk, ze zijn nu een nieuw initiatief gestart met een nieuwe partij. Ik neem aan dat ze dus ook los zijn van de VVD... en dat ze echt voor lokale belangen gaan... Oké, okay, nou dan, uh, dat, dat moeten wij dan gaan zien. Uh... Kijk, ik, ik, ik, wij hebben dat intern ook al besproken. Wij mm -hmm. kijken er helemaal niet uit dat wij, als wij in die raad zouden komen bij de MSW Zetels, dat wij op 18 maart met Jerry en Kim zouden willen praten. Nou, dat zou uh, natuurlijk... Kijk, wij willen echt naar een samenwerking ja. met, met lokale partijen die goed is voor Zandvoort en we willen een betere en snellere besluitvorming. En als het niet lukt, dan moet het maar later. Maar geen dingen waar achteraf spijt van krijgen. Nee, maar ik, uh, het snellere beslissen en het snellere doen, dat, uh, dat is natuurlijk heel mooi streven. Uh, om, om u toch politiek achtergrond te geven, bent u gaan, uh, gaan samenwerken met een landelijk netwerk. Hè? Dat zijn zes uh, partijen in de omgeving tot aan Hirigua toe. Hoe werkt ja. dat? Nou, die, kijk, Hero Gewaard is bijvoorbeeld een voorbeeld van een gemeente... waar meer dan een, een paar uh, lokale partijen waren. Dat ging eigenlijk ook helemaal niet goed in die gemeenteraad. Die lokale partijen zijn eigenlijk nu allemaal samengegaan. Er is één lokale partij. En wij hebben van de burgemeester van Hero Gewaard begrepen... dat hij een hele goede raad heeft met een hele goede samenwerking. Kijk, ik, zal even, ik, ik heb twee weken geleden even naar het gemeentehuis geweest om te melden... Waar zij mee willen doen. Ja. Nou, ik was in de balie en die mevrouw wist natuurlijk ook niet hoe het moest, dat snap ik ook. Dus ze liep even naar boven en die kwam terug met de griffier en de burgemeester. En de eerste vraag die je kreeg: wat zijn jullie voor partij? Nou, ik denk ik, dat is een goede vraag. Maar ik heb ook letterlijk tegen de burgemeester gezegd: een van ons doelen is dat u het in de, in de gemeenteraad na maart volgend jaar een stuk makkelijker krijgt. En dat meen ik ook echt. Mm -hmm. nou, die, uh... Kijk, je moet je energie besteden aan dingen die goed zijn voor, voor het dorp. En niet, niet aan gedoe. Nee, nou gedoe hebben we zat. Dus we zijn uh, uh, zeer benieuwd hoe u uh, dit verder gaat vormgeven. Ja, uiteraard. Ook, en ik kijk en, even en naar. Wat u uh, net zegt, u, sorry? Uiteraard hopen we dat het allemaal goed komt. Ik kijk even naar Gert. Want Gert-Jan die uh, uh, nodig de lijsttrekkers uit. Uh, van het, en de, als partijprogramma klaar is om een gesprek met, uh, met aan te gaan. Ja. Ook voor morgen zelf. Ja. Gert, ja? Hoe, uh, hoe ga je dat aanpakken? Nou, ik heb al met uh, meneer Sukel, heet hij, Ja, ik, ja. heb ik het hele verhaal verteld en uh, informatie toegestuurd. En zodra jullie een programma hebben en een lijst, gaan wij jullie uitnodigen voor een ja. gesprek. Heel goed. Dus dat ja. komt goed? Nou, dan uh, wens ik u veel succes met het uh, verder oprichten en het uitbreiden van uh, de partij. U heeft een prachtige ja, website, heb ik gezien. Ar Hartelijk dank. Partij-Zee.nl uh, zag er goed uit. Ja. Nou ja, het gaat om Zandvoort Echt één. Dat is wat we naast Oké, okay, wij, uh, wij houden het in de gaten... en we hebben graag met een gesprek... als de lijsttrekker en, uh, en het partijprogramma klaar is. Prima, gaan we doen TVT. Dank u wel. Oké, okay, dank u wel. Dan uh, gaan wij gelijk door met de agenda... die uh, een aantal hoofdpunten heeft wat niet doorgaat. Dat is spijtig, maar helaas... het optreden van de toneelvereniging Hildering... voor uh, komend weekend gaat niet door... Waarschijnlijk wordt dat januari en nu uh, wordt opnieuw op de hoogte gebracht van de nieuwe datums. De nieuwjaarsduik 2022 gaat ook niet door. En er zou een classic concert zijn op 19 december en dat is ook afgezegd. Het nieuwjaarsconcert um, waar, alle koren, waar meerdere koren uit Zandvoort meedoen, die gaan ook niet door. En er gaat natuurlijk nog wel een aantal dingetjes wel door gelukkig. Het jongerenwerk in Zandvoort gaat ondanks de corona uh, na, zes uur, na zeven uur, na vijf uur moet ik zeggen, sorry, toch door. Het jeugdhok en de mix is op woensdag van zes uur tot negen uur s avonds. En vrijdag is het Jeugdhok van half acht tot half elf open. Uh, Jongeren die daarheen willen, kijk wel even op Facebook en Instagram van het jongerenwerk Zandvoort. Of op de website van de pluspunt, omdat het uh, opgeven en nog wat, toch wel wat uh, dingen zijn die gelezen moeten worden door je. Het geheim van Zandvoort is een kinderactiviteit... dat tot 30 december in het museum uh, zal plaatsvinden. En natuurlijk de winter-expositie van Zandvoortse verzamelingen... is te zien van 27 november van tot uh, 9 januari in 2022 in het Zandvoortmuseum. Kijk ook even op de website. Hdmz tot 9 januari is nog steeds te zien Colorful China ook kijk daar even op de website voor de openingstijden. En uh, meer hebben we eigenlijk niet op de agenda. Jelma nog wat? Gert-Jan nog wat? Nee, volgens mij was dit het, het wel. Dan uh, gaan wij uh, de muziekje draaien en dan gaan we naar het volgende uur. Hey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 like I do, you'll know it's all because of you.